Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Gert Kluuk met het NOS-journaal. Na het loslaten van het zero-covid-beleid... kampt China met een grote covid-golf. Het staat vast dat veel Chinezen aan de gevolgen van het virus overlijden... maar dat blijkt niet uit officiële cijfers. Volgens de Chinese autoriteiten zijn er de afgelopen vier dagen... geen sterfgevallen geweest. In China hebben de meeste inwoners amper immuniteit opgebouwd... en betrekkelijk weinig mensen zijn gevaccineerd... De Chinese vaccins zijn bovendien matig van kwaliteit. Het Russische parlement wil de belasting verhogen voor Russen... die na de aanval op Oekraïne naar het buitenland zijn uitgeweken. De voorzitter van het Duma zegt dat het rechtvaardig is... om een einde te maken aan de voordelen voor mensen die niet meer in Rusland leven. Honderdduizenden Russen zijn de afgelopen tien maanden op de vlucht geslagen. Onder meer omdat ze niet willen dienen in het leger... en niet willen leven onder het autoritaire regime van president Poetin. Het gaat vooral om hoogopgeleide jongeren. Het reuzenrad in Enschede dat vrijdagavond stilviel en waarin mensen urenlang vast zaten, wordt afgebroken. De regionale nieuwsorganisatie 1 Twente schrijft... dat de attractie teruggaat naar de fabrikant. Het smakenrad in het volkspark... zou eigenlijk de hele kerstvakantie blijven staan. Gisteren draaide de attractie zonder problemen... maar de initiatiefnemers zeggen tegen 1 Twente... dat ze na de storing het zekere voor het onzekere nemen. Reserveringen voor een rondje met het 70 meter hoge rad... waarin kan worden gegeten en gedronken, zijn geannuleerd. NPO Radio 2 is weer begonnen aan de top 2000. Opnieuw trapte radio-dj Bart Arends om middernacht af... met een speciale mix van nummers uit de eindejaarslijst. Op nummer 1 staat opnieuw Bohemian Rhapsody van Queen. Met dat nummer wordt de top 2000, op de drempel van het nieuwe jaar, afgesloten. Het weer veel bewolking, vooral vanmiddag vanuit het zuiden... op veel plaatsen geruime tijd regen. Het wordt 9 tot 11 graden. Vanavond geleidelijk droog, morgen eerst buien... mogelijk met onweer en zware windstoten...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 Vibberend loopt er langs de straten, arme bedel nog rond. Al de wegen zijn verlaten, niemand waagt zich buiten, zelfs geen hond.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 Als we z'n vroeg het lijkje aan het spouwen, viert hij het keurstfeest bij de engelen zwaar. Stille nacht, heilige nacht. Geluisteraars!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 Draag uw hartje op mijn eigen hartje, dan gaat het zeker niet stil.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 Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort, uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Het zijn de laatste donkere dagen van het jaar.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 Hey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 De lichtjes gaan weer aan en ook de straat is feestelijk te zien. De sneeuw niet warelt meer, het is een sprookjesfeer. Het kerstfeest wordt door iedereen gevierd. Een kind zingt stille nacht en hoort de kerstman lacht En in de verte klinkt een torenklok. De kerstboom staat ook weer bij iedereen in huis, zodat het feest opnieuw gezellig wordt. Stand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 Dan antwoord ik direct dat ik alleen jou wil maar zie En één ding nog maar wil, wie het gewonnen heeft van mij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 Tijd om boos te zijn, want alles ging zo Ik kan je ook niet haten, nee, het liefst heb ik je terug De kerstboom staat op zolder, zet hem morgen voor de Voor Vorig eerst brandt er geen kaars met kerst, ik denk dat ik de slingers maak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 Was ze zenuwachtig, deed ze nogal raar. Er werd niet meer gesproken of gelachen met elkaar. Vergeet ik liever maar heel gauw. Ik vier geen kerst hier zonder jou. Maar dat zul jij wel weten.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 tegenwoordig met de ledlichtjes of natuurlijk gewone lichtjes en allemaal kerstbal en natuurlijk bovenaan in de boom een kerstpiek. De kerstprijs voor ons, dat hoort u nu met André Hazes. Ik moet nog een kerstboom kopen Nog kaarsen en engelen aan Want daar gaat te wachten op mij heb ik nodig, want dat The all moments of our love And the kingdom, we sing still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 Zo helder schijn brengen we samen En ieder jaar weer tot het eind de komt steeds nader De tijd van stil cadeaus en wijn De ideale dagen om bij jou te zijn Ondanks de winter Voel je de warmte om je heen Dus kom maar binnen Eindelijk het rijk voor ons alleen Jij zult niet merken Buiten is. Ik zal je laten voelen dat het kerstmissie is. de mooiste tijd is aan En hier nader tot elkaar de meest speciale. Alle mooiste dagen van het jaar. Die twaalf maanden Zagen vliegers, Vliegensvlug aan ons voorbij. Maar kisters spieren maak ik graag wat tijd voor vrijheid. Rolle alle de mooiste tijd. De tijd is aangebroken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 Middag hoor je, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, Mario Zandvoort. Mijn vader was border, ik zie hem nog gaan. Wanneer hij des morgens moest boren, al was het geen vet pot dat borders bestaan.